10 uur in ons reed met het TNW. journaal In Fukushima zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 weggehaald. In een plas water in het gebouw is de radioactiviteit zo hoog... dat het onverantwoordelijk is om daar mensen in te laten lopen. Japanse deskundigen zeggen dat de gemeten straling in de waterplas... 1000 millisievert per uur bedraagt. Een hoeveelheid die schadelijk is voor de gezondheid... ook als je er maar even aan bloot bent gesteld. Gevreesd wordt dat het omhulsel van de kernreactor 2 zwaarder beschadigd is dan tot nu toe werd aangenomen. De keizerlijke familie in Japan heeft een gebaar naar de getroffen bevolking gemaakt. Akihito heeft een grote villa in het rampgebied en de keizer heeft dat huis opengesteld voor mensen die alles hebben verloren door de aardbeving en de tsunami. De villa heeft een aantal badkamers en slachtoffers van de natuurramp... kunnen daarvoor eerst sinds weken weer een warm bad nemen. Verder heeft de keizer besloten om de elektriciteit in zijn paleis in Tokio... een paar uur per dag af te sluiten uit solidariteit met zijn zwaar getroffen onderdanen. Zuid-Korea heeft 27 mensen die vorige maand uit Noord-Korea waren gekomen... naar huis laten terugkeren. Ze zaten met vier anderen op een verdwaalde vissersboot... die tijdens dichte mist in zuidelijke wateren terecht was gekomen... De hele groep werd opgevangen door Zuid-Korea. Vier van hen hebben gezegd dat ze daar willen blijven. Dat leidde tot een nieuw dieptepunt in de betrekkingen tussen de beide Korea's. Het Noorden zegt dat Seul de Vier onder druk heeft gezet... en eist dat alle 31 opvarenden terugkijken. Volgens het Rode Kruis zijn 27 mensen uit Noord-Korea vandaag overgedragen. De eerste Grand Prix van het Formule 1 seizoen is gewonnen door Sebastian Vettel... De regerend wereldkampioen van Red Bull was de snelst op het parcours van Melbourne. Vettel reed van begin tot eind aan kop. Lewis Hamilton werd in zijn McLaren tweede. En dan het weer in het zuiden bewolkt, in de rest van het land zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen en dinsdag is het ook zonnig lenteweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Vondsten en uitvindingen vandaag. De uitvinding van de luchtaanval bijvoorbeeld. 100 jaar geleden in Tripoli. Een vondst van de Italianen. En de uitvinding hoe zelf vuur te maken. Dat is langer dan 100 jaar geleden. Maar ook weer niet zo lang als de archeologen altijd dachten. En dat gooit de hele theorie overhoop van hoe het komt dat we zijn zoals we zijn. Zometeen archeoloog Wil Roebroeks daarover. De vondst om van Robbe Eiland een gevangenis te maken. Dat is een Nederlands idee. Twijfelachtig genoegen en reden voor de vraag... of je de sporen daarvan maar het beste kan uitwissen. Er is daar zoveel meer te gedenken. Daarvoor hebben we zo contact met maritiem archeoloog Robert Partesius op Robbe Eiland en met historica Suzanne Luzerne... gewoon hier in de studio. De column is... Vandaag van Henk Hofland. En in het tweede uur onze recente Han van der Horst en Hans Renders... die er het eerste uur al bij zit. Onder meer over boeken van Jan Morris... over de wankelende dominantie van het Westen. Michel Bulnes over de opstand van 1921 van Marokkaanse Refijnse Berbers... tegen de Spanjaarden. En een biografie van Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart. In het spoor terug tenslotte het laatste deel van het verhaal van Nina Kalpeta, de Oekraïense die de hongersnood van 1932, de terreur van Stalin en Hitler aan de lijve ondervond en overleefde. Mede doet u dat vooral, mengt u in het gesprek, mail naar ovtvpro.com NL. Ja, En dat Hans Renders nu al aan tafel zit, hebben we te danken aan het feit dat het zomertijd geworden is. Want normaal zitten we altijd om 11 uur te kijken, is onze boek recent op tijd of niet. En deze keer is hij ruim op tijd. Goedemorgen Hans, welkom. Ja, dit is, hier kan je heel lang over nadenken, want volgens mij is er een klein onderdeel in deze redenering dat niet, niet helemaal klopt. Het nieuws van de afgelopen week. Libië en de vliegtuigen en raketten van de NAVO die daar iets opbouwends proberen te doen. De strijd in Libië gaat nog steeds door. Westerse troepen hebben vannacht opnieuw bombardementen uitgevoerd. Op verschillende plaatsen is materieel van het Libische leger vernietigd. Vliegvelden, strategische plekken en troepen van kolonel Gaddafi... werden met kruisraketten bestookt. Sommige raketten zouden zijn neergekomen bij het hoofdkwartier van Gaddafi. Ja, naast alle hoop en vrees die de luchtaanvallen daar verspreiden... is er toch een aardig historisch feitje te melden. Want in het luchtruim boven Libië is ooit... en verdorie ook nog eens 100 jaar geleden... dat hele idee van een luchtaanval uitgevonden. Bart Vunnekot, de militair historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wat, uh... wat gebeurde er dan? Um... Italië besloot in 1911 um, ook een gedeelte van het Ottomaanse Rijk uh, te gaan inpikken, zoals de uh, Fransen en uh, Britten daar ook al uh, mee bezig waren rondom het Middellandse zeegebied. En uh, omdat er sinds 1909 uh, in Europa uh, de vliegtuigen beschikbaar waren die in staat waren uh, om uh, een fatsoenlijk stukje te vliegen, uh, besloten ze daartoe ook een aantal, uh, een aantal vliegtuigen mee in te schepen en mee te nemen naar, uh, naar wat nu uh, Libië is, naar Tripoli. Maar dat, dat was dus nog nooit gedaan. Dat was gewoon kijken. Uh, dat was uh, nog nooit gedaan. <laughs> nee, er zijn, de ballonnen werden natuurlijk al, uh, al langer gebruikt in, uh, in de militaire geschiedenis. Dus de Chinezen al heel lang geleden. En in, op, het, uh, op het continent ook bijvoorbeeld tijdens de uh, Napoleontische Oorlogen als, obs als observatieplatform. Maar ja, er werd er toen niet zo heel lang gevlogen met, uh, met, met vliegtuigen. Pas in 1909 vloog uh, Blerio het, uh, het kanaal over met zijn zelfgebouwde toestel. En een aantal van die Blerio's hebben de Italianen uh, gekocht. En, uh, en met een, ook met een nog een stel Duitse toestellen. En die hebben ze twee jaar later uh, ingeschijpt uh, richting, uh, richting Tripoli. Uh, want zelf vliegen, dat viel nog niet mee. Um, maar wat, um, wat gingen die vliegtuigen dan doen? Nou, het, het is wel interessant dat... Uh, de eerste, de eerste vlucht die ooit gemaakt is in het kader van een, van een oorlog. Die was op 23 oktober. En dat was, een, dat was een verkenningsvlucht. Dus dat was eigenlijk waarvoor ook de, de ballonnen al die tijd gebruikt waren. 23 oktober steeg zo'n zo'n die steeg op uh, vanaf Tripoli. En uh, de commandant van de van de Britse, de, uit de Britse, uh, de, Britse de, van de Italiaanse, van de Italiaanse luchtmacht, uh, die bestond op dat moment uit vijf piloten en negen toestellen. Die commandant was een kapitein uh, Piazza. En die vloog om, die steeg om iets voor half zeven ochtends. Uh, steeg die op om de, de Turkse posities uh, te, te verkennen. En uh, nou, dat, was dus, uh, dat was dus de eerste vlucht gedaan. in een, een oorlogscontext, uh, zullen we maar zeggen. De, de, dit is op zich nog niet zo bijzonder. Maar um, zijn die vliegtuigen later ook gebruikt om.? Um bommen te laten vallen. Ja, al, al, al vrij snel, dus dat was, du dat was echt met voorbedachte raden. Er was een, uh, een, een, een bom ontwikkeld, die geschikt was om uit een, hoewel geschikt was, die uit een vliegtuig naar beneden geworpen kon uh, worden. M handwerk? Uh, ja, uh, met de, de beter, hand gooide ja, het, je dat ding naar beneden? Het, het betere hand en, en kniewerk. Het was namelijk een heel gedoe om dat ding uh, uh, over, overboord te gooien zonder jezelf uh, op te blazen. Dat, het functioneerde een beetje, het ding was ongeveer zo groot als een grapefruit. Het een kilo of twee wel, dat is een flink ding. En uh, net zoals met een moderne handgranaat moest je een pin eruit trekken en had je daarna nog een beugel die je vasthield om te voorkomen dat dat ding onmiddellijk kon Dan was alleen die weerstand op die beugel zo sterk. En op die pin dat je die niet, zoals je tegenwoordig wel in films al ziet, met je tanden eruit kon halen. Dus uh, de piloten moesten die granaat tussen hun knieën klemmen om die, de druk op die beugel te houden. Terwijl ze met een andere hand die pin probeerden los te frikken. En, en, en, en, en, en, en Bart, is dat wel altijd goed afgelopen? Juist. Nee, dat is niet goed afgelopen. Nee, de, de uitvinder van deze granaat, uh, een de luitenant Cipelli. Uh, is, uh, is er zelf al van overleden aan zijn, aan zijn uitvinding, toen dat, toen dat dus misging. En hij dus die bom, uh, die genaamd niet tijdig overboord kreeg. Ja, dat is, is dat, ja, ik heb ook een beetje het gevoel dat dat gerechtigheid is. <laughs> dat, uh, dat is jouw oordeel. Maar achteraf gezien, uh, waren deze vluchten al met al naast dit uh, nare incident uh, een succes? Nou, ze waren succes natuurlijk in zoverre dat uh, de Turken en de, de Libische, uh, toen nog geen Libië, maar de Arabieren die daar hun bondgenoten waren, de Arabische stam die daar hun bondgenoten waren, natuurlijk wel heel erg schrokken van het feit dat ze plotseling uh, vanuit de lucht werden uh, gebombardeerd. Niet alleen met vliegtuigen, maar ook met uh, luchtgrepen, dus de, de, de Zeppelins uh, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Daarmee werden ze ook gebombardeerd en dat zorgde wel voor de nodige, voor de nodige schrik. En de Turken waren ook uh, boos en verontwaardigd daarover, want wat wel een aardig, of tenminste een aardig, misschien niet zo aardig, maar het een opvallend, uh, opvallende parallel is met, uh, met tegenwoordig, dat uh, na een van de eerste bombardementsvluchten uh, tekende de Turken protest aan, omdat er een uh, ziekenhuis geraakt zou zijn in plaats van een militair uh, doel. En uh, ze beweerden dus dat bij dat bombardement allemaal uh, zieken waren omgekomen. De Italianen hebben toen vervolgens mochten dat, uh, mochten dat onderzoeken of dat echt zo was. En wisten uiteindelijk te melden dat dit niet het, uh, niet het geval was. Maar dus ook in de eerste weken van de eerste moderne luchtoorlog... werden er dus per ongeluk of expres uh, burgerdoelen geraakt. Ja, en, en de pro propaganda die hield gelijk, uh, gelijk tred met deze nieuwe ontwikkeling. Ja, absoluut. Alle, alle media, ook in de niet uh, aan deze oorlog uh, deelnemende landen in Duitsland en Groot-Brittannië, waren heel erg geïnteresseerd in, uh, in wat hier gebeurde. En er werden de meest fantastische artist impressions van dit soort luchtaanvallen afgedrukt in, uh, in kranten waar je... Uh, mannen rijdend op paarden en kamelen zag wegvluchten voor de aanstormende vliegtuigen van de, van de Italiaanse luchtmacht. Die al, al bommenwerpend over de woestijn nee, raakten. En, en uh, maakte deze luchtaanval ook het verschil, zoals nu een luchtaanval het verschil maakt? Of moeten we dan veel verder de geschiedenis in om die uh, nee, luchtaanval. Dan moeten we, dan moeten we veel, veel verder de geschiedenis in. Want dit was, dit was psychologisch een flinke klap voor de, uh, voor de Turken. Die hebben ook zelf uh, probeerden razendsnel. ...door uh, met huurlingen uit Frankrijk een eigen, een eigen luchtmacht uh, op te zetten om je tegenwicht aan te bieden. Dat mislukte omdat de Italianen uh, het schip met daarin de vliegtuigen onderschepten op de, op de Middellandse Zee. Maar dit was vooral een, een psychologisch uh, effect. En waar, het wel, uh, waar het wel toe leidde was dat er overal in Europa heel hard nagedacht ging worden over hoe bij het, uh, het volgende grote Europese conflict uh, het vliegtuig een rol zou kunnen gaan spelen. En daar heeft, daar heeft deze oorlog heeft daar wel uh, dat denkproces in werking gezet ja. En dat gro volgende grote Europese conflict was natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat klopt inderdaad. En daar maakte het vliegtuig ook nog niet het verschil, of wel? Oeh, dat, uh, dat is moeilijk. Uh, nee, uh, denk ik uiteindelijk niet. Um, het vliegtuig werd ook eerst ook vooral gebruikt als observatiepost. En al uh, heel, heel snel gingen er natuurlijk bommen en, en mitrailleurs uh, mee naar boven. Maar je kan absoluut niet zeggen dat het vliegtuig... tijdens de Eerste Wereldoorlog het verschil gemaakt heeft. Nee. Oké, okay, Bart van der de heel vriendelijk bedankt vanmorgen. Graag gedaan. Ja, Er zijn plaatsen die hun geschiedenis verliezen... aan een persoon die er ooit vertoefde. Sint-Helena werd Napoleon, Macedonië werd Alexander de Grote... en bij het Robbe Eiland denken we aan Nelson Mandela. Hij zat er, het verhaal is bekend, ruim 18 jaar gevangen... onder het apartheidsregime. Dat maakte het eiland tot de rots geworden kwaaddadigheid zelven... En uiteindelijk het wonder die uiteindelijk het wonder van de verzoening voortbracht. En toch heeft het robben eiland een langere geschiedenis dan dat. Die verweven is met het kolonialisme. En met ons. Onze Nederlandse Jan van Riebeek maakte er een, in de 17e eeuw een strafkolonie van. Veel zeeschepen kwamen er terecht. Sommige daarvan vergingen voor de kust van het eiland. Dat ook verder sporen na van eeuwen koloniale overheersing. Ja, en het is er ook niet toevallig dat uh, onderwaterarcheoloog en historicus Robert Pertesius op dit moment op het Robbe-eiland aan het duiken is naar dat VOC-verleden. We hebben hem dadelijk aan de telefoon als alles goed gaat, want we gaan met hem in de hoedanigheid van onderwaterhistoricus en directeur van het Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten praten over het Robbe-eiland en over of er inderdaad zoiets bestaat als zwart en wit koloniaal erfgoed. En bij ons in de studio aan tafel, Suzanne Le Chien... moet ik het goed zeggen, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit... en ook nog eens lid van de Nationale UNESCO-commissie. Wat doet de Nationale UNESCO-commissie in dit verband? Ja, het is een commissie die uh, bemiddelt tussen de overheid en de UNESCO in Parijs. Dus we adviseren de overheid over UNESCO-beleid... en we adviseren Parijs over Nederlands... Dus jij hebt invloed bijvoorbeeld op wat wel en niet werelderfgoed wordt. Wat UNESCO betreft. Je bent uh... onze Nederlandse stem in dat grote geheel. Nou, we praten daarover mee. Goed. Uh, nou ja, wat we vanochtend willen doen is eigenlijk heel eenvoudig. We willen eigenlijk vooral weten... Uh, is er nog een verleden voor Mandela op dat Robben-eiland... en hoe wordt daarmee omgegaan? En wat we doen is eigenlijk heel simpel. We gaan maar gewoon... Uh, Robert Parthesius, overigens... Nee, toch, we doen het even, toch nog maar even anders. Uh, uh, Robert Partesius, jij bent inderdaad... Je zit klaar. Aan de start. Je bent het uitrusten van een hele week duiken naar VOC-schepen? Ik zit in ieder geval op de lijn. Juist, goed. Weet je wat we doen? We gaan even uh, luisteren naar uh, 1997, wanneer er voorbereidingen worden getroffen. om van het Robbeiland Museum te maken. Zo, dit is de cel van Nelson Mandela in het gevangeniscomplex op Robben Eiland. Dit wordt natuurlijk de kern van het museum, dat is duidelijk. Een cel, een klein hokje van uh, 2 bij 3 meter. Een stalen bed, een klein tafeltje en een paar kastjes. Een raam naar buiten met tralies ervoor. Een raam naar binnen naar de gang, ook met tralies ervoor. Dat was het. Ja, dit wordt ongetwijfeld het, uh, het uh, hoogtepunt van het bezoek... voor toeristen naar Robben Eiland... Hier wil iedereen heen, hier wil iedereen in. Je kunt er overigens uh, niet echt meer in als, als bezoeker. Ze hebben het moeten afsluiten... omdat uh, ja, mensen dingen begonnen mee te nemen uit de cel van Mandela. Goed. Uh, of dat nou het geval is, dat mensen dingen meenemen... of meenamen uit, het, uit de cel van Mandela, dat, dat zal ongetwijfeld zijn. Robert Partesius, uh, jij, uh, jij hebt dit ook allemaal gezien, neem ik aan? Ja, ja, ja, nee, het uh, is nog het is een indrukwekkende uh, bezoek waard. En als ik het goed begrijp, logeer, logeer jij nu zelfs in een oude gevangeniscel? Ja, als wij, als wij met de studenten hier uh, van Rommel Island werken, dan uh, hebben ze een de uh, gevangenissen, want uh, daar hebben ze nogal wat van op het, op het eiland. Die hebben ze omgebouwd uh, tot, uh, tot een educatief centrum en wij hebben daar uh, inzellen ons, uh, ons verblijf. Dus, uh, ja, het is misschien wat macaber, Maar het is een heel aangename plek om te vertoeven. Uh, met dat even nadeel dat je je eigen deur niet dicht kan doen. Dus uh, je hebt dit nogal uh, overgeleverd aan de gebrek aan zien. Dat, wat, want de deur kan alleen van buiten uh, dicht gedaan worden, begrijp ik. Nee, we, we hebben alle sloten weggehaald. Ik denk dat uh, ze slechte ervaringen hadden met mensen die opgesloten zijn. Dus, hey, je kan uh, je deur niet buiten maar open. Zeg suzanne Legein, jij zit uh, een beetje te glimlachen... want jij bent daar ook geweest, hè? Uh, je, op Robbe-eiland. Je bent er als toerist naartoe gegaan. Nou, ik was in Kaapstad voor een conferentie... en uh, in het kader daarvan ben ik natuurlijk ook naar Robbe-eiland gegaan. Ja, en ja. hoe was dat? Want ik begrijp dat als je op de boot er naartoe gaat... dat je dan al wordt, wordt voorbereid. hoor. Is, is, is het inderdaad een soort pelgrimage? Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen een pelgrimage is. Ik moet zeggen dat het mij ook aangreep. Uh, je gaat er naartoe met een, met een boot. Je bent een half uur onderweg. En uh, daar wordt ook een foto van je gemaakt. Net alsof je naar de Efteling gaat. En je kan aan het, na afloop kan je die foto ook weer ophalen. Ik ben naar Robbe Eiland geweest. Met, en, met, bij, bij een bordje of zo. je kunt zien dat je daar ook daadwerkelijk ja, bent. Ja. Okay. ja. En de, uh, als je dan onderweg daar naartoe krijg je een film over de geschiedenis van de apartheid. En wat er allemaal gebeurd is. Maar ook nog wel meer over de geschiedenis van Robbe Eiland. Op Robbe Eiland ga je uh, of eerst een tour maken en dan naar de gevangenis... of andersom, eerst naar de gevangenis en dan die tour maken... want er zitten te veel mensen op die boot om in één keer alles te zien. En je gaat langs een hele, heleboel plekken. En ik moet zeggen, misschien is de cel indrukwekkend... maar wat ik nog indrukwekkender vond... was dat heel veel mensen uh, zichzelf lieten fotograferen op een plek waar... Um, die gevangenen uh, hadden zitten hakken. En al die tijd dat Nelson Mandela gevangen is, heeft gezeten... 26 jaar was er geen foto van hem. En want het was verboden om hem te laten zien. Hij was gewoon weg uit het publieke leven. Dus er was alleen die oude foto van voordat hij gevangen was. En verder had niemand een beeld van hem. En die mensen op Robbeneiland gingen zitten op die plek... want er is één foto waar die mensen zitten te hakken die ook heel veel gebruikt is in He, de, de anti-apartische Nee, maar in een steengroeven of zo, ja, ja, ja, ze zaten op dat moment op de binnenplaats. En, en die mensen gingen op die plek zitten... en lieten zich daar fotograferen. Dat vond ik eigenlijk het meest indrukwekkende. Maar ja, als je en... nou tijdens die rondleiding... waren geen... als je had gezegd, er zijn hier ook nog overblijfselen van de VOC... dan had je dat wat minder geïnteresseerd, neem ik aan. Dat kwam meteen al aan de orde. Dus, dus Robben Eiland is, is... vanaf dat het is gemuzealiseerd... Is het meteen neergezet als een kruispunt van geschiedenis, waar heel veel gebeurd is? Ja. Goed, want het, het staat op de erfgoedlijst van de UNESCO, op de Werelderfgoedlijst. Eh, met welke de deden eigenlijk? Ja, zoals Zuid-Afrika het zelf heeft voorgesteld, is het een monument van hoop. En van uh, universele uh, menselijke waardigheid en uh, vrede en dergelijke. Dus daar hebben ze het mee beargumenteerd. En dat hebben ze beargumenteerd vanuit de, ja, de krachten die de gevangenen hadden... Uh, van, van het ANC en anderen die daar uh, hebben gezeten... en die daar eigenlijk hun idealen overeind hebben gehouden. Maar ze hebben dat al in die nominatie... meteen verbonden aan, uh, aan de veel langere geschiedenis. Aan bijvoorbeeld de uh, islam. Er is daar een, een, een uh, grafmonument op het eiland van een uh, imam. En die mensen... Dat die zijn ooit als slaaf uit uh, Java gekomen in de VOC-tijd. Dus dat is de moslimbevolking daar. En dus da dat is meteen verbonden aan Slavernij. Maar, die oude geschiedenis en nou ja, al die lagen van die geschiedenis dus hebben ze meteen het, het is erbij gehaald. Eigenlijk UNESCO-monument voor uh, de onderdrukking. Of niet voor, maar om ons de onderdrukking van andere medemensen te herinneren. Om even heel plestatig te zeggen. Daar wordt de nadruk op gelegd, dat ik het goed begrijp. Omge omgekeerd het monument van de menselijke waardigheid en de hoop. Goed. Robert Patesius, um, ik mag, mag ik heel even met je, uh, laten we zeggen... een soort mentaal onderbewustzijn induiken? Heb jij soms, als je daar, daar rondloopt en gaat duiken naar die VOC-schepen... waar je mee bezig bent, niet het gevoel dat je eindelijk iets aan het doen bent... wat eigenlijk niet mag, namelijk op het eiland van Mandela duiken naar... Ja, een ander soort verleden. Is dat niet een beetje alsof je bij het Heilige Graf in Jeruzalem op zoek gaat naar de kies van een Neanderthaler of zo? Nou, eigenlijk het tegendeel. Kijk, uh, zoals Susanne net al zei, is men zich enorm bewust van al die, van die lagen van erfgoed in geschiedenis. En ik doe dat natuurlijk ook niet op eigen initiatief. We doen het op uitdrukkelijke uitnodiging van Zuid-Afrika zelf. En het, het grappige is dat de eerste aanleiding wel het maritieme component is geweest. Dus. Uh, ik was hier en ben hier in de eerste plaats voor het maritieme erfgoed. Wat, een, wat een voor Zuid-Afrika, als ik het nieuwe Zuid-Afrika mag noemen. Een, een nieuw element van erfgoed is. Dat is iets wat bij hun erfgoed belicht is, de relatie met de zee. Uh, maar eigenlijk kwam Robben Island al heel snel in beeld. omdat het nou ja, zo'n maritieme uh, component was. En omdat het ook die andere zaken met die geschiedenis verbond. Uh, uh, hebben wij ons al heel snel op, op Robben Island gevestigd. En natuurlijk, ik was daar geweest net zoals Suzanne op een excursie en uh, voelde de kracht van zo'n bezoek en uh, van de pelgrimage. Uh, maar ik heb nu het voorheen gehad met een groep studenten uh, van, van, van, van verschillende komaf, ook uit Zuid-Afrika, uh, om dan een aantal weken op Robben Island te vertoeven en, en onderdeel te zijn van de Robben Island community, die interessant genoeg uh, voor, een, voor een grote nog bestaat uit ex-politieke gevangenen en ook ex-bewakers. Die het nooit zeg maar, naar het vasteland gemaakt hebben. En, en die gemeenschap die heeft een heel duidelijk beeld over wat, waarom dat museum er is. En waarom ze ja, ook denken dat het museum altijd zo zou blijven als het, uh, als het nu is. Maar tegelijkertijd realiseren ze zich dat als je alleen maar die andere lagen noemt. en er voor de rest eigenlijk geen inhoud aan geeft. dat dan het een, een, een situatie zal zijn die. Uh, nou ja, wat wij misschien na de Tweede Wereldoorlog ook gehad hebben. dat langzaamaan het verhaal steeds uh, slapper wordt. En dat er andere wegen moeten worden gevonden om uh, de boodschap van, van zo'n belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis uh, om, die, uh, om die levendig te houden. En het was deze uh, afgelopen januari en februari, ook voor de eerste keer, dat ik studenten uit Leiden van erfgoedmanagement mee had. Die is uh, nou ja, drie weken lang samen met hun Zuid-Afrikaanse collega's en communities zijn gaan nadenken. Wat voor verbindingen zijn er nou met die vroeger uh, Erfgoedlagen te maken? Hoe zouden we dat nou op een andere manier aan de toeristen kunnen aanbieden. Want zoals het nu is, eh, worden mensen eigenlijk, zo zeggen ze het zelf ook, geïndoctrineerd met het bestaande verhaal. In de boot, in de bus, in de zeil. En dan met een, met een zucht ga je weer terug naar het, het vasteland. Mensen hebben eigenlijk niet de gelegenheid om die lagen te ontdekken. Nou, even dit, uh, jij, jij zegt wij, en dat zijn, als ik het goed begrijp, studenten uit Leiden, maar ook studenten uit Zuid-Afrika, die... Ja. Bezen ja, zijn met het is archeologie. Een team. Wat zeg je? Het is een internationaal team van, uh, van begeleiders en studenten en, en, jullie zei, en stakeholders. En je zegt we zijn lager aan het opgraven bekijken. Leg even uit wat jullie echt gewoon precies aan het doen zijn, hoe jullie in, als, als uh, archeologen dat verleden zeg maar, groter maken vanuit de 20e eeuw, diep terug naar de 16e eeuw. Wat doe je dan en wat en wat krijg je dan te zien? Nou, allereerst uh, inventariseer je. Dus het onderwaterdeel wordt nu uh, geïnventariseerd... en er wordt een team opgeleid, ook een team van het uh, Eiland Museum... die in staat is om die onderwatersites ook te bezoeken... en uh, uh, verder te ontwikkelen in de, in de toekomst. Uh, dus dat is de inventarisatie. Um, en op land, dus we hebben de connectie met land gemaakt... en ons de vraag gesteld van, nou, dat verhaal van de 20e eeuw... dat is heel zichtbaar, dat, is heel, dat kan je aanraken. Uh, het verhaal van de 17e eeuw... Die die heel veel parallellen hebben, want de gevangenen van de 17e en 18e eeuw, die ontdekten we zo al werkend met die ex gevangenen. Die hadden ongeveer hetzelfde dagritme, moesten ongeveer dezelfde dingen doen en hadden ongeveer ook dezelfde privileges. En een van die privileges was het bijhouden van een groentetuintje voor hun eigen voedsel. En dat hadden uh, de gevangenen in de VOC-tijd ook. En... Om, om dat deel dan ook raakbaar voor aan, aanraakbaar te maken... zijn we voorgegaan gegaan naar die slaventuinen zoals ze genoemd werden. En die hebben we gevonden en die, die zijn we nu verder in kaart aan het brengen. En, en hopelijk volgend jaar ook uh, de eerste echte opgave om te doen. En iets wat je bijvoorbeeld in een artikel in het NSC... Te, wat ik daar tegenkwam is dat er ook geluiden waren te horen... in de zin van ja, maar uh, archeologie is een witte hobby. Uh, maritieme archeologie is koloniaal geïnspireerd. Uh, dat soort geluiden... Um, zijn die ook te horen? Ja, nee, dat is eigenlijk ook het, het grote probleem. Voor als je als, een, als iemand uit het westen gaat werken in, in een andere regio. In, in, in Afrika is daar mij betreft een heel goed voorbeeld van. Als je naar Zuid-Afrika kijkt, die natuurlijk eh, erfgoed is, is altijd mensenwerk. Dus erfgoed bestaat hier al, al heel lang, ook onder het apartheidsregime. Er was er sprake van van erfgoed, toen nog meestal monumenten genoemd. En wat je ziet er nu in Zuid-Afrika is dat. Met uh, de overgang naar uh, de nieuwe regering heeft men uh, keurig alle monumenten die het winterregime had vastgesteld als erfgoed, hebben ze overgenomen. Maar zij zijn nu zelf een zoektocht begonnen van nou, wat zijn nou dingen voor ons erfgoed. En dat weten ze zelf natuurlijk al donders goed, want zij hebben een hele uitgebreide relatie met hun voorouders. En dat is vaak ook aan plekken of aan mythische plekken verbonden. Maar de connectie met de wijze waarop wij in het westen naar erfgoed kijken is vaak niet zo makkelijk te maken. En dat is een zoektocht. Uh, die wij, uh, nou, die zijn natuurlijk al jaren aan het maken zijn... en waar wij nu het privilege voor hebben... om, om op uitnodiging daarvoor een deel aan, aan deel te nemen. En dat maritieme deel is zo, zo ingewikkeld... omdat als je aan maritieme erfgoed denkt... denk je in de eerste plaats aan een scheepswak. Nou ja, die scheepswakken die kwamen bijna per bij definitie hier... vanuit andere plekken van de wereld... en waren vaak bij definitie met het kolonialisme verbonden. En wat wij nu doen is om... Uh, zelf ook het proces van op welke wijze wordt er dan naar erfgoed gekeken. En dan proberen we ook plekken te vinden waar eigenlijk die contacten tussen het kolonialisme en de erfgoed van wat er daarvoor is geweest, dat dat zichtbaar gemaakt wordt. Okay, dus, de dus jullie zijn op zoek naar een gedeeld verleden als waarde, uh, als ik het goed begrijp. Uh, nou, kijk, dat is mijn probleem met, het, met de term gedeeld, gedeeld erfgoed, is dat het vaak een beetje onmogelijk is om dat op die manier te definiëren. Als we bijvoorbeeld kijken naar het kasteel in de Kaapstad, nou, dat ding is, dat kan je echt niet omheen. Uh, dat is een grote klont in het landschap... die voor ons natuurlijk met de VOC verbonden is. En we hebben dat uh, al jaren, noemen wij dat, gedeeld erfgoed. Maar als je de, uh, de, de Zuid-Afrikanen zelf daarna vraagt... dan is het wel degelijk een symbool voor hun. Maar niet een symbool voor de VOC-tijd... maar een symbool voor de geheime politie in de aparte... onder het aparte waarin de martelingen plaatsvonden. Dus het is voor hun een heel belangrijk stuk erfgoed... Maar met een andere lading dan het voor een Nederlander heeft die het vanuit het perspectief vanuit de V.O.Z. bekijkt. Dus erfgoed is het is een draak en het is een zegen tegelijkertijd. Het is een draak en een zegen. Suzanne Lachaine zit ondertussen hard te lachen nu je zegt het is een draak en een zegen en zij is ook erfgoeddeskundige. Is het inderdaad waar Suzanne Le Is het een draak en een zegen erfgoed en met dit geval erfgoed in, in ex-koloniale gebieden? Ja, het ligt er heel erg aan uh, hoe je eigenlijk ons erfgoed zou benoemen. Want zoals Robert uh, zegt, uh, voor ons is het VOC, voor de Zuid-Afrikanen... is het uh, de geheime dienst. Nee, voor ons is het ook de geheime dienst. Het is niet zo dat je gaat zoeken naar wat, uh, wat nou specifiek... bij jouw nationale geschiedenis hoort. Je, je kijkt van, wat is geschiedenis? En waar, waar zijn geschiedenissen samengevallen? Waar zijn ze uit elkaar gelopen? En in die tijd dat het een... Ja, echt een bolwerk was van de repressie van het apartheidsregime... waren er ook in Nederland mensen die zich tegen die apartheid wilden verzetten... of die daar juist in meegingen. Of... Ja, dus je, je moet niet zeggen van... ik kon mijn stukje geschiedenis daar ophalen of conserveren. Je bent gewoon met elkaar bezig om al die lagen van de geschiedenis uh, te onderzoeken. En bestaan uh, daar spelregels voor? Uh, draaiboeken, ja. hoe je dat als westerse, uh, ja, als, als westerse wetenschappers in een niet land doet... Ik denk dat we steeds beter gaan beseffen hoe belangrijk het is... dat je, net als wat Robert nu aan het doen is... dat je dat soort um, benaderingen van erfgoed uh, echt samen doet. Dus dat je, he, ja, les 1, uh, kom niet binnen om even zelf wat uit te zoeken... maar doe het andersom. Uh, ik weet nog wel dat in de jaren 70 bijvoorbeeld... zei minister Pronk in het kader van ontwikkelingssamenwerking... Uh, als die forten in Ghana belangrijk zijn... laat de Ghanese regering er dan maar geld voor over hebben... voor monumentenzorg. Wij gaan dat niet doen vanuit ontwikkelingssamenwerkingsgeld. Tegenwoordig wordt er gezegd van... jawel, het is wel belangrijk om dat te doen... ook in het kader van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... of van buitenlands cultuurbeleid, internationaal cultuurbeleid. Want het betekent gewoon dat je met elkaar praat over de geschiedenis. Dat je elkaars eh, belangen en waarden... Eh, ja, echt ter discussie kunt stellen. Dus dat is een heel belangrijke spelregel. Doe het samen. Juist. Uh, Robert Patezic, je bent nu ook bezig met een VOC-schip uh, te, te bekijken. Een fragat althans. De, hoe heet het? Uh, ik geloof dat het. Uh, hoe heet het? Jij moet dat zien. Precies... Juist. En um, ja. hoe kwam dat? Even heel kort, hoe kwam dat schip daar terecht? Het is daar op de klippen gelopen, geloof ik. Ja. Nou ja, wat ik al zei, we inventariseren alleen nog wel. alleen. En, en we vonden dat voc uh, schepen helemaal niet top op het programma. We vonden dat echt uh, het, het opbouw van capaciteit van een, een Zuid-Afrikaans team op het programma... waardoor zij zelf de keuzes kunnen maken. Maar ja, het, het ligt er natuurlijk top voor als ook met VOC-schepen... en dat raakt dan tegelijkertijd ook weer aan, aan, aan een heleboel andere problematiek... omdat die schepen vaak nou ook waardevol spullen... Uh, aan boord hebben. Ja, want dit schip dat raad... zou, zou goud vervoerd hebben, hè? Ja, dat had geldkisten. wat hij hier van een ander schip had gehaald. wat een stukje verderop op de kust was gegaan. Uh, was dus dat werd in die tijd al grotendeels geborgen. en er schijnt nog wat over te zijn. en er wordt heel mysterieus over gedaan. Het is als schepenvak uh, vrijwel helemaal vernietigd geraakt. in de branding op, uh, op, de, op het uh, Robben Island. Maar er zijn schepen die uh, wat dieper liggen. Uh, en die nog wel heel veel waardevolle spullen hebben. En die, die vormen dan tegelijkertijd weer een enorm probleem. Wat betreft het erfgoedbeheer. Want uh, ja, die staan natuurlijk um, sitting ducks voor, uh, voor, voor avonturiers en, uh, en Ja. En is het, nu zo dat, is het nu zo dat jij probeert die voor te zijn? Nou wat we in ieder geval proberen is te zorgen dat in Zuid-Afrika capaciteit is om dit soort schepen uh, en dit soort sites goed te beschermen. Dus, dus onder hun uh, huidige wetgeving zijn, uh, zijn dit soort schepen beschermd. Maar net zoals in Nederland zit er nog een hele kleine gaatje in de wetgeving. die het mogelijk maakt om eh, voor schatgravers een, een vergunning te krijgen. In Nederland gebeurde dat voor kort ook. Maar ik geloof dat nu alle ministeries het wel met elkaar eens zijn dat dat niet meer moet gebeuren. En dat we zo snel mogelijk moeten gaan naar de ratificatie van de UNESCO-conventie erover. Maar hier in Zuid-Afrika gebeurt het ook. Dus ondanks alle goede wil en alle samenwerking. Er zijn er toch weer een aantal schatgravers actief op het moment. op zoek naar een uh, vergunning. die ze hoogstwaarschijnlijk ook wel zullen gaan krijgen. omdat de wet die is, de wet. Uh, om een van die VOC-schepen. toch de, uh, een deel daarvan uh, de, de lading te gaan bergen. Uh, en als je het hebt over lading bergen. dan heb je het over wetenschappel, wetenschappelijke plundering. Uh, want je vernietigt een bron die er nu nog is. en die er dan niet meer zal zijn. en die kan je ook nooit meer terughalen. en vervolgens de producten te verkopen. Uh, de pakte porseleinen bordjes te verkopen voor, uh, om iemand op, ze te, uh, voor iemand op de schoorsteenmantel te, te en, laten zitten. Robert, is, is de beste afschrikking niet het feit dat het nogal hartstikke koud is en barst van de haaien? Nou, dit zijn, die zijn ook nog een keer laffe schatgraafers. Die, uh, die zitten in een klein bootje met allemaal van die roboten die naar gaan, want het ligt nogal diep. Laf. En uh, <lacht> nee, goed, als dat is zo wacht, dan zouden er ook geen onderwater uitgelopen die zijn. Dus die laten zich niet zo makkelijk, uh, makkelijk nee. afschrikken. Maar, Nee, het is, het, is, het is een zorgelijke zaak. Ik heb het net weer besproken deze week hier in Zuid-Afrika. Iedereen is, is er heel erg boos over dat het dan toch nog weer een stelletje slimmerikken lukt om die, die, die maat in de wet eh, te vinden. Maar wellicht ook ten, ten gunste hoor, want als, dit nu, als zij dus nu een vergunning kunnen afdwingen. En Nederlandse archeologen zijn er, tussen aanhangstekens, archeologen zijn er ook weer bij betrokken. Dat betekent dat, eh, dat er toch weer een hoop publiciteit zal, zal ontstaan en dat hopelijk zowel Zuid-Afrika als Nederland besluit om, om al die gaten in de weg nu maar eens een keer te dichten en te zorgen dat, eh, dat, dat, dat mensen die eigenlijk alleen nog geld verdienen uit zijn, eh, dat, dat, dat dat voorbij is. En niemand, niemand zou kunnen voorstellen dat er iemand langs komt en een paar beelden van het paleis op de Dam haalt en zegt, nou ja, ik was ja, hier nou toch. en uh, Ja, dit is ook mijn erfgoed en ik vond dat en uh, dat komt ik toch ook wel verkopen. En dat zal niemand zich kunnen voorstellen, ja. maar met, met schepen is het, gebeurt dat uh, toch nog steeds. Suzanne Lucien, kan er hier de UNESCO ook nog wat aan doen? Jazeker, Robert noemde al die uh, conventie voor de bescherming van onderwatercultureel erfgoed. Die conventie is in 2001 opgesteld. Er zitten inmiddels uh, 37 landen hebben dat geratificeerd. Nederland nog niet, maar er wordt wel over gepraat... van hoe dat, uh, hoe dat zou kunnen. En als je zo'n conventie uh, met elkaar af, afspreekt... dan zijn in ieder geval de spelregels heel erg duidelijk. Hè, van, van wie is er verantwoordelijk voor het beheer? Wie moet er zorgen dat het beschermd wordt? Enzovoort, enzovoort. Uh, dus in die wetgeving kan je al een heleboel doen. En verder denk ik dat je inderdaad... gewoon heel veel moet doen aan voorlichting. Dus, dus, wil R die uh, hield een papiertje omhoog waarin hij iets wil zeggen. Ja, hij Robert. Robert, ik wilde even vragen of die mensen, of wie je het had die daar plunderen, of dat lokale slimmerikken zijn of zijn dat meer internationale consortia? Nou, het is, het is een lokale schatgraver. Maar een, een, van, een van de dingen die ze hier lokaal hebben geprobeerd, is om hun eigen wetgeving, die nog steeds niet, hè, die, die Maas nog steeds heeft, die konden ze wel steeds meer optuigen met uh, vereisten. En een van de vereisten was dat er een archeloof bij betrokken moet zijn, maar uiteindelijk schatgraven betekent gewoon dingen naar boven halen ter verkoop en niet, uh, niet voor uh, verder onderzoek enzovoort. Uh, dus ze hebben contact gelegd nu met een Nederlandse archeoloog die. Uh suf genoeg zeg ik dan maar bij zich uh, bereid heeft uh, verklaard om daar aan uh, uh, te zijn. Uh, ah, is het hier in dit geval nee, we noemen geen namen of zullen we maar gewoon ook gelijk man en paard even noemen in verband met deze uh, Nederlandse uh, Arvindel? De nee, <laughs> laat ik aan de andere over. Ik, de, de, de, ik, ben bang, ik, denk, ik denk dat het is als het echt zo doorgaat, hè, dat kan nog even duren want ze gaan hier nog een tijdje toch nog uh, proberen met allerlei uh, technieken te, te vertragen, maar uiteindelijk is de wet de wet voorlopig hier en zouden ze die vergunning moeten uh, afgeven. Uh, en ik denk dat uh, de archeologische gemeenschap in Nederland... op een gegeven moment wel uh, de vingers zal gaan wijzen. Uh, zelfreinigend ja, vermogen noemen we dat, hè? zelfreinigend ja. vermogen. Bedoel, Goed. Het is, dit is niet het programma voor... Nou ja, dat zou hier kunnen uh, beginnen. Ja. Ja. <lacht> Wij doen de oproep aan deze archeoloog. Als hij toevallig nu aan tafel en aan de radio zit te luisteren... dan weet hij wat hem te doen staat, namelijk... Uh, Robert is ja. bedankt. Succes aan de andere kant van de wereld. Uh, Suzanne Lejeun, helemaal tot slot. Uh, we gaan straks ooit over het Robbeiland eiland praten als dat eiland van het VOC-schip. Nee. Goed zo. Verwacht ik niet. <laughs> Goed. Suzanne, ook bedankt. En dat was het. het is zes over half elf. Mailt u vooral naar ovt.vpro.nl. Dit column van Henkelvland. Een jaar of 55 geleden werd de wereld ook bezig gehouden door een Arabische kolonel. Dat was Gamal Abdel Nasser, president van Egypte. In 1952 had hij koning Farouk afgezet. Twee jaar later de betrekkelijk goedmoedige president Nagib vervangen. En daarna bleef zijn ster stijgen. Samen met Marshal Tito, president van Joegoslavië en premier Nehru van India vormde hij het leidend driemanschap van de niet-gebonden naties. De verzameling van landen die geen partij koos in de Koude Oorlog... en die daardoor in het Westen geen sympathie had. Op 20 juli 1956 kwamen de drie heren bij elkaar... op het Joegoslavische eiland Brioni. Vier dagen later hield Nasser terug in Cairo... een redevoering waarin hij een felle aanval op Amerika deed... Ik kijk naar jullie, Amerikanen, en ik zeg... mogen jullie in je woede stikken. Weer twee dagen later nationaliseerde hij het Suezkanaal... en verklaarde dat de inkomsten daaruit voortaan alleen voor Egypte zouden zijn. Meer dan een halve eeuw later kun je je woede in het Westen nauwelijks nog voorstellen. De decolonisatie is al twee generaties geleden voltooid. Maar toen zaten we er nog midden in. Wij Nederlanders waren vast van plan de Papoea's in Nieuw-Guinea de democratie te brengen. En het Suezkanaal, in de 19e eeuw gegraven onder leiding van Ferdinand de Lesseps, de eerste levensader van het westerse imperialisme, daarna vitaal voor de aanvoer van olie, en nu in handen van een Egyptische dictator, dat kon niet worden geaccepteerd. Er werd een tegenactie beraamd. Het kwam hierop neer dat Israël, dat zich door de Egypte ook bedreigd voelde, daardoor gerechtigd was een preventieve aanval te ondernemen. Het Israëlische leger zou via de Sinaïwoestijn oprukken naar het Suezkanaal. Die actie zou de Britten en de Fransen de rechtvaardiging geven om in te grijpen, dat wil zeggen om het kanaal tegen oorlogshandelingen te beschermen. Dit plan was in Parijs in de geheimste besprekingen tussen Israëlisch, Fransen en Britten ontwikkeld. Op 29 oktober begon de actie. De Israëlische troepen rukten op. Londen en Parijs stelden volgens afspraak aan Israël en Egypte het ultimatum. Het werd door Nasser verworpen. Op 31 oktober begonnen de Britse en Franse luchtmacht de Egyptische vliegvelden te bombarderen. In de Veiligheidsraad ontstond een onoverzichtelijke ruzie. President Eisenhower en minister Dulles... veroordeelden de actie van hun NAVO-bondgenoten. Nooit was het westelijk Bondgenootschap er zo slecht aan toegeweest. Intussen was ik in Budapest om voor mijn krant het Algemeen Handelsblad... verslag te doen van de Hongaarse opstand... Eerst had het erop geleken dat de sovjet definitief waren verjaagd. Er was een vrije Hongaarse regering gevormd. Maar de geruchten dat de Russen zich aan de grens hergroepeerden, werd sterker. In de nacht van 3 op 4 november zat ik in mijn kamer in het Duna-hotel mijn verhaal te tikken. Ik had daar een Egyptische collega op bezoek die voortdurend naar de radio luisterde... Niet voor het nieuws van de Hongaarse opstand... maar om te horen wat er in Alexandrië gebeurde waar zijn gezin woonde. Opeens hoorden we buiten geraas, geratel, geknars, gepiep. We keken uit het raam en reed een kolonne van zes Sovjet-tanks voor mij. Ik maakte mijn verslag af, rende naar de lobby waar de telefooncellen waren... en liet de Egyptenaar bij de radio alleen. Eén lijn deed het nog. In dat hokje stond Alfred van Sprang... van de NCRV en het geïllustreerde christelijke weekblad De Spiegel te bellen. Met gebaren maakte ik hem duidelijk dat hij niet moest ophangen. Hij knikte. Hij had het begrepen. Hij was klaar en hing op. Ik kwam naar buiten en zei... Sorry, macht der gewoonte. Hoe je je als collega onvergetelijk kunt maken. Henk ja. Hofland, bedankt. Ja, ehm... Um... Grappig dat Jos zo net het voorbeeld gaf van de archeoloog... die in het heilig graf gaat graven naar een kies van de Neandertalen, Want uh, als er iemand iets weet van opgravingen... naar de tijd van Neanderthalers in Israël... dan is het wel Roebroeks wel. Professor archeologie aan de Leidse Universiteit, die hier vanmorgen is. Want hij heeft met zijn collega Paula Villa uit Amerika... Mm -hmm. een artikel gepubliceerd waarin hij onder meer beweert dat onze prehistorische voorouders en verwanten uit het warme Afrika naar Europa trokken... zonder dat ze wisten hoe een fikkie te stoken. En in die studie maakt hij veel gebruik van vondsten uit Israël. Hoewel ik niet weet of hij ook kiezen uit het heilig graf zijn in zijn overwegingen betrokken heeft. Maar heb je zelf uh, ooit naar Neandertalers gegraven in Israël? Nee, ik heb wel de... Israël is een belangrijke plek voor Neandertalers. Het is een plek waar we... Uh... Door recent genetisch onderzoek weten we dat daar waarschijnlijk ook vermenging tussen Neandertalers en moderne mensen bezig uh, uh, plaatsvond. Wat dat betreft zou het heel interessant zijn om als het orde stukje van Jezus op zou duiken om te kijken hoeveel procent Niandertaler die was. Want is alle zondag, mensen, het is zondagochtend. Ja, dat weet, weet ik. Maar alle mensen buiten Europa. Uh, alle, sorry, alle mensen buiten Afrika dragen een stukje DNA-materiaal met zich mee, wat we van de Neandertaler opgepikt hebben. 4% geloof ik. Ja, zoiets. Ja, dat is niet nou, weinig. Nee, nee. Um, maar dat graven in het heilig land. Dat, ik bedoel, het vorige onderwerp is jou niet vreemd, lijkt me. Nee, dat, wij komen het voortdurend tegen. Ik was een paar maanden geleden op bezoek in Tasmanië bij een collega van me die daar uh, resten opgraaf van uh, kampplaatsen van de Tasmaanse Aboriginals. Voordat die in de 19e eeuw helemaal, of vrijwel helemaal, van de kaart verdwenen. Daar spelen soortgelijke zaken met lokale populaties die zich oproepen tot. Uh, Eigenaars van het erfgoed, terwijl de vraag is of, het de of die populaties nog enige verwantschap hebben met de mensen die er ooit, voordat de Engelsen kwamen, leefden. En die bijvoorbeeld het mooiste, het mooiste voorbeeld was uh, een uh, mijnbouwgebied waar men naar tin gewonnen had, allerlei sporen in het landschap achtergelaten had van tinwinning, onder andere grote depressies in graniet, die volgens de archeologen uitsluitend toe te schrijven zijn aan mijnbouwactiviteiten... in de 19e, begin 20e eeuw... en die door de lokale bevolking die claimt, dat is omstreden... afstammelingen te zijn van de vroegere aborigines... die, allerlei, die voeren allerlei rituelen uit op die plekken... waarvan zij, waarvan zij beweren dat het, dat het sporen zijn die door hun voorouders achtergelaten zijn. En in die depressies, volgens ons resten van mijn bouwwinning liggen dus overal mooie stukjes oker... en daar worden alle rituelen omheen uitgevoerd. Dus er is een heleboel, ook uitvinding, heruitvinding of uitvinding van traditie. En voor de archeologie heeft dat consequenties... dat uh, archeologen niet meer geacht worden welk stukje steen dan ook nog op te rapen... omdat archeologie gezien wordt inderdaad als iets van de, wat geassocieerd wordt met de onderdrukkers. Vuur. We gaan Vuur. terug naar een tijd... dat die onderdrukking nog moest komen. Als ik de kern van wat je beweert samenvat... is dat het toch, hè? De trek naar Europa... naar deze koude streken was zonder lucifers op zak. Ja, nou, we hebben een... Uh, als je, de, de context van het onderzoek is als volgt... Uh, uh, er... Is, er bestaat een bre breed spectrum aan meningen uh, met betrekking tot wanneer mensen ooit vuur zijn gaan gebruiken. De, aan, aan de ene aan de extreme kant van Continuum zit een, een goede vriend van me, de primatoloog Richard Wrangham uit Harvard. Die stelt dat, op basis van wat hij ziet in de fossielen van allerlei mensen, en als hij kijkt naar andere apen, want wij zijn tenslotte, ook op zondagmorgen, wij zijn gewoon apen... Um, dan zegt hij uh, dat zo'n 2 miljoen jaar geleden mensen zijn begonnen met het maken van vuur. Daar is Richard heel sterk in. Hij zegt, ook al zien we het niet archeologisch, uh, vanuit mijn, mijn biologische data, die niet onomstreden zijn, doen we dit al heel lang. 2 miljoen jaar. En heeft vuur ons gevormd. Fysiek, psychisch, sociaal. Uh, en daar tegenover heb je dan uh, aan de andere kant van het extreme, van het continuum zijn er Amerikanen die stellen dat er niet eens die anders alles vuur konden maken, want dat, dat iets is uh, waar, waar je zo slim voor mo zou moeten zijn, dat, dat, dat je dat eigenlijk alleen maar kunt toeschrijven aan de moderne mens in Zuid-Afrika. geef het, er is een. Je haalt ook in je artikel een, mm -hmm. een, een, een theorie aan die een beetje kipijachtig is. Want uh, om vuur te maken, dat, je moet, dat moet je slim zijn. Toch? Ik bedoel, dat is het toch een, gesteld, ja. een hoge cognitieve vaardigheid. Ja. Nou wordt er gezegd dat uh, vuur, het, het, het vermogen om vuur te maken, heeft ertoe geleid dat onze hersens zich ontwikkelen. Dat hadden. is de theorie van Richard Brangham, ja. Precies. Want, de, uh, want hoe zit dat? Nou, hij zegt, uh, als je uh, voedsel of een hoop uh, vlees is of planten, als je die gaat bereiden met vuur, dan externaliseer je als het ware een beetje van je spijsvertering. Dat vult elders al plaats, Dus je hebt een veel efficiëntere... Spijsvertering. En dat betekent dat je veel meer energie tot je kunt nemen. En dat leidt, tot, uh, dat, dat leidt ertoe dat, dat het maag systeem kan, kleiner kan worden. En dat zou uh, uh, he, uh, mensen in staat stellen om grotere hersenen aan te leggen, als ik het heel simpel zeg. Ja, dus ja. Op, op het moment dat mensen gaan koken, <coughs> leidt dat er uiteindelijk toe dat hun hersenen zich ontwikkelen. Ja, ja, dat is zijn verhaal. Dus ja. eerst vuur maken, dan slimmer worden. Ja. Maar dat... Vuur gebruiken. Hij stelt niet zozeer. Uh, ik weet niet hoe hij of hij zegt dat ze in het begin mensen echt vuur konden maken. Je hebt natuurlijk ook nog een, de optie, maar dit is puur gespeculeerd. Dat je vuur dat je in je natuurlijke omgeving tegenkomt, dat je dat gebruikt. We, we weten door primatenonderzoek dat lang niet alle apen bang zijn van vuur. Dat, dat sommige apen heel goed uh, vuur, als het ware, kunnen conceptualiseren. Rekening houden met de windrichting en heel relaxed doorvoerageren terwijl uh, 20 meter verder op een enorme brand is. Nou, maar... En het is vanuit dat continuum dat hij dat, hij dat ziet gebeuren. Maar het hele idee dat je, dat, je, uh, dat je moet koken om slim te worden... Mm -hmm. om te koken moet je dus vuur kunnen aanwenden... Maar om vuur te kunnen aanwenden moet je weer slim zijn. Ja. Dus dat is een redenering die zichzelf in staat ja, bij, toch? zonder meer. Dat is ook even de kritiekpunten op zijn redenering. Kijk, wij hebben met Paula Villa... Uh, uh, wij hebben sec gekeken naar uh, archeologische observaties. Dat is de kracht ervan en ook de zwakte. Het is gewoon heel eenzijdig. We kijken alleen naar archeologische data voor uh, gebruik van vuur. En we hebben ons gefocust op Europa. Omdat Europa een gebied is waarvan traditioneel aangenomen wordt... dat het... Uh, uh, een gebied was dat waar uh, vuur nodig was om, wanneer het ging koloniseren, wanneer je daar binnenliep. Zeker in de, in de koude ijstijdvakken, met, met, met, met veel langere winters, met veel lagere temperaturen dan vandaag de dag. En het is een gebied, ook niet onbelangrijk, uh, wat ontzettend, uh, wat bijna lek geprikt is door observaties, omdat al in, sinds, sinds 1850 wordt eigenlijk continu opgegraven. Dus er zijn heel veel kijkgaatjes ja, ja, twee ja, dingen het, zelf. Dus ontzettend veel data. En, ja. en, uh, want een, een andere theorie die je ook, uh, um, om ons lekker te maken natuurlijk... in het begin van je, van je artikel bovenhaalde... is niet alleen dat we vuur nodig hadden om slim te worden... maar dat we ook vuur nodig hadden om naar Europa te gaan. En dan kijk je naar de, de vroegste data in Europa, 800.000 jaar geleden. Ja, iets ik? meer dan een miljoen zelfs al, ja. Ja, en, en geen vuur. Wij zien geen aanwijzingen voor vuur. Absoluut geen. 600.000 jaar geleden geen vuur. Nee. 400.000 jaar geleden. Daar beginnen een paar uh, kampvuurtjes te branden. Dat is een half miljoen jaar ja. zonder vuur. Ja. <coughs> Rauw eten, koud. Um, kijk, kom... uh, wij hebben in... Uh, uh, je hebt, je hebt uh, het artikel gezien, er is een enorme database bij. Een van de, van de referenten uh, vroeg ons om te speculeren... Ik kom zelden voor, meestal zeggen referenten er wordt te veel gespeculeerd. Die vroegen ons om te speculeren over hoe die half miljoen of zevenhonderdduizend jaar dan uitgezien zou hebben. Dat is een vraag voor biologische antropologen. Uh, maar het is wel een interessante vraag. Wat je, wat, wat je, wat je, wat je, een manier om het te beantwoorden is te kijken naar hoe hedendaagse jagers, of wat daar nog van over is, hoe die overleefden op basis van de etnografische literatuur. En dan ga je terug naar, naar bronnen uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En dan, uh, dat hebben we uiteraard gedaan. En dan zie je dat er een uh, verbazingwekkende hoeveelheid manieren is... om wat voedsel betreft uh, te overleven op rauwe producten, rauw vlees, vis. En dat geldt dan wel voor groepen die vuur gebruiken om zich te verwarmen. Of die vuur gebruiken om uh, uh, uh, materialen te maken... die vuur gebruiken als technologie om, om, om werktuigen te maken. Maar, de fysis antropologen die daaraan gewerkt hebben... die zeggen dat uh, als je grote hoeveelheden vlees tot je neemt... en je zorgt dat je activiteitenniveau uh, verhoogt... dan kun je gewoon ook in koude omstandigheden zonder vuur zou dan kunnen overleven. Dus flink veel vlees eten en hard rennen. Veel en vlees, hard rennen, blijven ja. bewegen. Ja. Ja. <coughs> nou is het 400.000. Ja, het hele idee is dat als je vuur kan maken, dan maak je het, neem ik aan. Kijk, nogmaals, uh, wij beschrijven een patroon. Hoe je het moet interpreteren, dat is vers 2... Als je vuur kunt maken, maak je het ja want je vindt 400.000 Het is niet zo makkelijk om vuur te maken. Als je, nee, het is eh, heel ingewikkeld. Hoe doe je dat eigenlijk? Voor, nou, er zijn een paar methodes voor die, die het makkelijkste te bekijken zijn op YouTube. Zoals YouTube is heel belangrijk. Middel op YouTube staat een heel mooi filmpje hoe je met ingrediënten die je bij Ikea koopt: een kleerhanger, een onderdelen van een wijnrijk. Hoe je vuur kunt maken. Kan ik iedereen aanraden om dat, om dat te bekijken? Dat is met de frictiemethode. Dus dat je een stukje hout in een ander stukje hout wrijft en een, een warm en En een Weet precies hoe het moest, moet, die is nog verkenner geweest. Nee, nee toen ging nog nooit wat... verkenner geweest. Nee, het niets. gaat al twee even lang veel makkelijker met, uh, met Lucifer. Nee, maar er zijn dus allerlei methodes voor. Maar die methodes zijn niet foolproof. Twee weken geleden stond een leuk artikel in Science over hoe mensen socialer zijn geworden in de loop van de evolutie. En daar zegt een van die auteurs, even tussendoor voor ons, was dat leuk. Die zegt uh, dat toen hij in 1970 bij groepen in uh, Paraguay kwam, in, in de binnenlanden van Zuid-Amerika, dat daar leven nog jaren verzamelen als de Atschi... dat grote delen van die groepen het vermogen om vuur te maken hadden verloren... al generaties lang kwijt waren. En wat zij dus deden, was vuurjatten van slash-and-burn uh, landbouwers... die hun velden afbranden maar het zelf niet meer konden maken. En dat, dat zie je veel bij groepen die in vochtige gebieden wonen. Want je hebt heel droog materiaal nodig, zeker met die, die frictie... Methode. Dus het is niet iets wat uh, mod zelfs moderne als continu kunnen. Het is wel iets wat ze nodig hebben. Van Australië kennen we gevallen dat het vuur uitgaat uh, in de binnenlanden van Australië. En dat waar ook hele koude nachten zijn. En dat in de lokale groep niemand meer vuur kan maken. En dan wordt er iemand gestuurd 40, 50 kilometer verderop. En die gaat dan een, een, een stuk brandend hout halen. Maar houden. Het, het feit dat. Uh... Jij zeg maar suggereert of ontdekt dat uh, we in Europa al heel lang rondliepen zonder dat we een vuurtje yes. hadden. Leert dat nou iets over onze voorgeschiedenis wat we nog niet wisten? Ik denk wat, wel, okay. wat een andere kijk op ons als mens geeft als onze verre voorlopers? Nou, het, het, het, Ik denk dat het uh, uiteindelijk een andere kijk gaat geven... over, hoe, uh, over, de, over de, de, de, de evolutie van onze soort. Wij doen vandaag de dag heel veel dingen die we kunnen doen... omdat er in de laatste 10.000 jaar heel veel veranderd is. Hier staan wat bekertjes melk op tafel. 10.000 jaar geleden waren er waarschijnlijk nog maar heel weinig mensen wereldwijd... die als volwassenen melk konden drinken. De, het feit dat er, dat, we, dat er nu zoveel mensen in de wereld als volwassenen melk kunnen drinken... zonder ziek te worden, is een gevolg van het feit dat wij ooit... 8000 jaar geleden dieren zijn gaan domesticeren. en dat er een paar individuen waren. die die melk drinkend. Uh, uh, uh, zo gezond werden. dat meer nakomelingen opleverden. dat zijn de genetische aanpassingen. aan een nieuwe culturele ontdekkingen. die mensen van een miljoen jaar geleden in Europa. die hadden een hele andere fysiologie. die kennen we nog niet. die kunnen we wel waarschijnlijk door genetisch onderzoek. is daar waarschijnlijk wel. Uh, zijn daar wel belangrijke nieuwe punten. in te ontwikkelen. maar het geeft gewoon aan als dit klopt. Nogmaals, als, want archeologen eh, en paleoantropologen... Paleo leiden altijd onder het feit dat wij de vroegste en de laatste van een soort... of van een vorm van gedrag, die krijgen we niet te pakken. Want het is een hele fragmentaire record. Maar eh, het patroon wat we zien is dus dat het inderdaad pas 400.000 jaar geleden gebeurt. En dat is bijna 800.000 jaar nadat de eerste Europeanen hier binnenlopen. En dat vertelt iets over... Eh, ja, over hoe recent wij vuur zijn gaan gebruiken en wellicht ook over uh, onze biologische aanpassingen. Is, is, uh, was Prometheus een, uh, een mens of een uh, Neandertaler? Degene die uh, het eerst het vuur stal. <coughs> Van nu, door het genetisch onderzoek van wat vorig jaar zo met zoveel Bombarië en Science en Nature uitgebracht is... zeggen veel mensen dat Neandertalers ook mensen zijn. Ja. Maar, uh, wat, maar de, de beste aanwijzing, dat heeft wellicht te doen met, uh, met het feit dat er in Europa zoveel gegraven is... de beste kandidaat is nu de Neandertaler inderdaad. Het, is, het komt vaak voor, hè, dat, dat die, die, die wedloop tussen mensen en Neandertalers. Uh, ik heb ook de indruk dat hoe meer de Neandertaler blijkt te kunnen... hoe meer we ook geneigd zijn om te zeggen, ja, maar dat waren wij ook. Maar ik, ik heb zelfs begrepen dat de een grotere herseninhoud heeft dan de homo sapiens. Iets groter, ja. maar had ook een iets zwaarder lichaam. Er is een nauwe relatie tussen de grootte van je hersenen en de grootte van je lichaam. Dus wat dat betreft waren ze vergelijkbaar. Nou, laat jouw artikel in feite twee gapende gaten achter. Namelijk ten eerste, hoe komt het dan dat onze hersenen zijn gaan groeien? En ten tweede is het, um, wat gebeurde er dan 400.000 jaar geleden... dat we, dat dat uh, geheim in feite werd uitgevonden. Dat, dat die laatste. Heb je daar enige theorie over? Uh, waarom vragen zijn in Archie ontzettend moeilijk te beantwoorden? Ja, Want wanneer is dat wel heel leuk? Maar die waarom? nou, Je kunt je wel voorstellen dat je als je in, uh, in een periode waarin. Uh, Zolang in een, in een type omgeving zit waarin, en dat heeft Richard Wrangham heel goed uitgelegd, de voordelen van vuur ongelooflijk zijn. Dat het een kwestie is. Ja, iemand heeft een lokale slimmering, om maar het woord van daarnet te gebruiken. die heeft uh, uh, wellicht een keer die ontdekking gedaan. die heeft zich als een lopend vuurtje verspreid. Mm -hmm. dus op, uh, het is gewoon stom toeval. Het is niet zo dat het samenvalt met andere. Nou, ff, of, of ik weet iemand op vakantie. Ik heb geweest een, uit... een ander gebied en die zag daar vuur en dacht dat moeten wij ook leren. Dat kan. Vakanties waren toen uh, waarschijnlijk uh, iets minder grootschalig qua ruimte verplaatsen. Ja, maar toch, je ja, het, kan, het, niet. het kan. Nee, er is heel veel mogelijk. Maar er is maar zo heel weinig observeerbaar. Dat, is, dat, is het, dat maakt de religie ook spannend. En, uh, en die andere, dat andere grote gapende gat wat je achterlaat? Dat andere grote gapende gat van waarom grotere hersenen? Nou, ik, ik moet daarbij zeggen dat hoe elegant ik het verhaal van Wrangham ook vind... Uh, hij heeft heel veel collega's die andere verklaringen hebben voor, uh, voor, die, voor die hersengroei. Die stellen dat uh, die hersengroei inderdaad van doen heeft met een verandering in dieet... Die zo'n 2 miljoen jaar geleden optreedt. En die je ziet een verandering van de tanden... aan de uh, uh, verkleining van het maag-darmstelsel. Maar die stellen dat daar helemaal, vuur helemaal niet voor nodig geweest was. Voor die, voor die, uh, voor die verschuivingen. Die inderdaad heel grootschalig zijn. Um, Prometheus, die het uh, mm -hmm. vuurstal, die werd door Zeus daarvoor gestraft. Elke dag ja. zijn lever. Ja, ja. Ja. Uh, oh. Is er iets verloren gegaan toen wij het vuur hebben leren kennen? Is de, er een de, nadeel aan? Uh, nou ja, we hebben nog steeds brandweer. Maar goed, dat, dat heeft, die is dan niet alleen maar voor door, door mensen ver, veroorzaakt vuur. Nee, ik, denk, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan daar zelf geen uh, nadelen aan bedenken. Nee. Oké, okay. Wil Als mensen jouw artikel willen lezen, het staat op internet. Gewoon. Het is open access. NWO betaalt tegenwoordig uh, om, het, om dat soort artikelen open access te maken. Wij gaan het op, uh, op onze site zetten. Um, Wilro Broeks, Henkel Frans, Suzanne, Susserne, Robert Partesius... Um, waren het eerste uur aan het woord. En ik bedank ze, ook degenen die er niet bij waren. Volgend uur zijn we terug um, met het, onze recente. en het tweede deel van het spoor terug over... hoe heet het ook weer? Ja, ja, ja, Nina uh, Calpeta. Ja, precies. Of Jos, um, heb je dus nog 20 seconden? Nou, dat gaan je... we even heel snel doen. Volgende week, luisteraars, zitten wij op het Museum Bijzondere Collecties in Amsterdam. Vanwege het museumweekend Daar gaan we het hebben over de doopste geschiedenis. Dat klinkt heel saai. Van Nederland, dat is het helemaal niet. Want Mutatuli, de eerste dienstwegeraar, de eerste vrouwelijke dominee. Allemaal, allemaal dopers. Zonder dopers waren wij niet echt verstandige mensen worden... die onze hersens echt goed gebruikten. Kom kijken, volgende week om 10 uur. <middels>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 En het geheim van John van der Bron. De crisis kan altijd overwonnen worden. En Erwin Koeman vertelt waar hij graag trainer zou willen worden. Luister zometeen, van kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als tv- of radioadverteerder voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen? Met Ster Measure weet u het antwoord.